But it won't break my heart if you go I'm under a lot of stress After my day job I gotta relax And it's written in the Bible That you're ending up with Tyrone Even if she's a cyber Girl, she's better looking than you'd love Girl, yeah, it's written in the Bible. Our religion is a milestone. In the future, I'm sorrow. I'll be digging water. Digging up bones that remind me of it.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 Zes jaar komt So the Night weer met een nieuwe single en dat nummer dat klinkt dus zo: Oceans, you might go.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 Ja, wat bedoelt u met zware ondertoon? Uh, nou, een beetje dat... Uh, ja, hoe moet ik het zeggen? Uh, dat bij dit nummer, dat zit een uh, slepende, uh, zware gitaarlijn zit erin. Ja, klopt. Ja. Ja, ja dat is heel erg shoegaze. Dat is de... Die invloeden dat ik daarvan heel veel probeer te gebruiken. Ja. Ja, het is... De nummers verschillen heel erg, want soms is het dus... Um, we hebben een ander nummer, Moonlight Chain. Dat is dus wat meer akoestisch-achtig. Mm -hmm. Beetje folk-achtig. Mm -hmm. En dan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 Uh, de singles die uh, tot dusver eigenlijk te vinden zijn op streamingsdiensten Spotify, om maar uh, even gewoon een streamingsdienst te noemen. En we beginnen, en dat gaat ook heel anders klinken zoals we hem uh, eigenlijk uh, kennen, vergezichten.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 Zie. En in mijn vergezicht zie ik ineens wat nu zo dichtbij is.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 Gezien. En in mijn ver gezicht zie ik ineens wat nu zo dichtbij.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 Huh? Vraag me af, wie geeft mama, het is onderdak Even serieus, grap, ik geef echt omzet Hoop dat ze ook ooit eens een fles bossen Maar de kans zit er dik in dat ik win Doet change vloei, net koud als een pinguin. Praat een beetje luxe met mijn me, grap, ik ben een kingpin Doe niet aan dilemma's, grap. hier is het altijd win-win Het -win. liefst zit ik in de bergenlaag, in een villa Maar de rap-game belt omdat het echt niet gaat De luxe liep al jaren in de mincijfers Dus moest ik even ingrijpen, jong vloei.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 Zegwoordig tijd het allemaal om winstoogmerk Doe chains op mijn nek en de spliff zo sterk Hoor zich gillen als Vloetje weer opkomt shout het naar de boeken, want voor niks gaat de zon Best Wens hart, is zijn versterkt, de grap is jongen, jongen. Ik loop eindeloos te glijden, heb al gewonnen wow. En ik roep niet zomaar dingen, nee ik meen het echt Voel me Roger Federer, want dit is game set match Geen wow. spitsen klokje om de pols, maar die komt wel Bester dan gorillas, dat is dom snel Las en toe die op mijn haten, die werd onwel oh. Dat had ook weer niet gehoeven, maar het komt wel Yo, jong vloei oude ziel maar pak jong geld, geld. jong vloei oude ziel maar pak jong geld prijzen stijgen ah oh, alles wordt duurder dus ik Wij prijzen stijgen ah alles wordt duurder dus ik oh A little boat sailing into the sea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 het soms een beetje is hoe erg je het zelf maakt. Ja. Misschien is dat een beetje een gevaarlijke uitspraak. Maar dat en uh, als ik voor mezelf spreek... denk ik ook dat ik onder druk wel het best presteer. Hmm. Dus Je, ja, be, je, je, je blijft er eigenlijk een, een beetje lucht onder in dat overzicht. Uh, nou ja, dat lijkt zo hoor. Ik kan ook wel echt heel erg stressen. <lacht> ja. <lacht> ja. Ja. Heel erg stressen zelfs. Maar uh, dan uiteindelijk denk ik van... nou, ik had heel erg stress... maar er is wel iets uh, goeds uitgekomen of zo. Ja.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 veel muziek. En wordt eigenlijk het verhaal van een Griekse mythe verteld. En ook wel een beetje naar het nu getrokken. Naar hoe we nu naar die kwestie kijken, of naar die mythe zouden kijken. Of hoe ja. ik in ieder geval naar die mythe kijk. Ja. Uh, en dat is dus mijn afstudeerconcert. Ja, ja, het, het is best wel een heel interessant verhaal. Dus mensen kunnen dat zelf ook aanschouwen, geloof ik ook. Hè? Zeker. Ja? Ik ga het 9 en 11 juni speel ik het, maar dat is in Antwerpen. Dus dan moet je er wel. Een, ja, je moet een, een beetje mooi voor doen.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 See-through en bovendien uh, deze uh, dit heerschap heeft ook een uh, verleden bij de Rob Hach net zoals Noah die uh, tegenover mij zit, want uh, die heeft uh, dan weliswaar uh, niet uh, zelf in de frontlinie uh, gestaan, maar meer als ja hè. Uh, Dat is toch anders denk ik, hè? Met dat, uh, in dat opzicht.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 Is it too bad or is it all